Goedemorgen, ik ben Annemarie Bruning. Een op de zes nieuwe lokale politieke partijen wil geen AZC's. Dat meldt het programma 1 Vandaag... na een analyse van programma's voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het staat haaks op het kabinetsbeleid. Dat houdt vast aan de spreidingswet. Die schrijft voor dat alle gemeenten moeten meewerken... aan het opvangen van asielzoekers. PSV is weer een spits kwijt. Guus Til is op de training geblesseerd geraakt. Hoe lang PSV het zonder Til moet doen is niet bekend. Aanvallers Pepi en Plea die zijn ook geblesseerd. En daar staat wel tegenover dat Boa Do Boa Doe, volgens mij spreekt het zo uit. Boa helemaal ja, goed. Boa Ik Doe. als uh, niet-voetbalkenner uh, keur het goed. Nou, top. Ja, die is in ieder geval hersteld. Ik denk <lacht> dat de kenners weten over wie dit gaat. Um, hij viel vrijdag in tegen FC Volendam. En dan denken ze waarschijnlijk Adi. En Capelle wil een Annie M.G. Smit museum. Maar het is de vraag vraag of dat gaat lukken, dat meldt Omroep Zeeland. Het geboortehuis van de schrijfster waar het museum in moet komen kost 5,5 ton. De teller van een inzamelingsactie om het te kopen staat pas op 18.000 euro. En de deadline is eind juli. En dan nog het weerbericht. Droog, veel zon, het wordt tussen 1 en 5 graden. Vannacht gaat het op veel plaatsen vriezen. En morgen ja, dan kan je echt wel wakker worden in de sneeuw. En tot zover het nieuws op graden. Alweer sneeuw. En wanneer, ja. wanneer, wanneer dan lente? Nou ja, ik hoop wel nou hoor, ik ben <laughs> er al klaar mee. Het zal lekker zijn, nou, ik ook wel ja. En dankjewel Anne-Marie. A28 Amersfoort Utrecht bij Utrecht Centrum. Dan ben je 9 minuten langer onderweg, 3 kilometer langs een rijden. En op de A30 Barneveld-Lunteren bij Lunteren 7. En de A67 Velo Eindhoven-Noorderbrug, 9 minuten vertraging. A1 Deventer-Hengelo, terug van Holten. Daar is een flitser gesignaleerd, 125.7. En de A6 Lelystad-Muidenberg bij Lelystad bij 72.4. Zometeen...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 Ja, we trappen op met de 5 van het bedrijf. Intersport Uden, de superstore met de Benga Boys of 5. We're going to Ibiza. Radio 538. 538. De 5 van het bedrijf. 5! How are you people? This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going to Ibiza.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 I'm a sinner. Play my music in the sun. I'm a joker. I'm a smoker. I'm a. hard binnen als de rekening van een mislukte Valentijns-date de afgelopen weekend. Ja, zat hij echt te kwijlen bij de kwark, ja? Gadverdamme, nog niet. Welkom bij je jaar werkdag voor de woensdag. En voor veel Carnaval virus, natuurlijk de aswoensdag, de vaste tijd die begint. En je hoopt de dag, de tweede deel van die ochtend, met de vijf van het bedrijf. Favoriete muziek van Werk op Nederland. Vandaag de superselectie van de Intersport Superstore in Uden. En Patrick, Goedemorgen. Hoi Dennis. Ja, je zit in je thuiskantoor, want je hebt je vrijdag vandaag... Dat klopt helemaal, daar ja. ben ik blij mee. Ja, heel goed, heel goed. Heb je een beetje carnaval gevierd ook? Uh, ja, ook carnaval en uh, lekker een beetje ontspannen. Dat nou, is dus, een goede uh, combinatie. Ik moet zeggen, jouw stem klinkt nog opvallend helder voor iemand die carnaval heeft gevierd. Uh, ik denk dat veel collega's die nu uh, aan de bak zijn, want uh, de winkel is natuurlijk weer open vandaag, uh, graag met mij zouden willen ruilen. Ja, precies. Dus uh, vandaag is het, uh, heeft u ook zijn opbehoord? Wat zeg je? Lekker man, lekker. Hey, hoe groot is jullie team? Uh, ja, mannetje of uh, 30-35. Oh, goed. Daar nou, moeten we even rekening mee houden met de inkoop van de taarten uh, natuurlijk. Oh, ben ja ben Ja, want er komt uh, taart aan voor Intersport Uden, de superstore. En uh, jullie zitten in de vijf van het bedrijf. Wil je nog wat zeggen tegen al die mensen die keihard aan het werk zijn in de winkel... terwijl jij vrij bent? Ja, heel graag. Uh, nou, alle collega's, heel veel succes vandaag. Ik weet dat jullie het zwaar hebben na, na een aantal dagen carnaval. Dus uh, doe je best, toi, toi, toi. En uh, tot morgen weer. Ja, mooi man, dankjewel. Fijne dag daar. Dankjewel. Hoi, hoi. Je hoi. We sturen taart richting Intersport Uden, de Superstore. De vijf van het bedrijf. En toch ja, één van de, ik moet zeggen, het macht hem opens van haastens bijna, dit toch? Kleine jongen op nummer drie. Van jou en je collega's nu door via 538.nl/slash bedrijf. Klee! Een sampletje van Olivia Newton John. Have you never been Mellow? Maak er daar een wereldhit van. Party Animals, lekker hakken en weer doorgaan. Met have you ever been Mellow op? 538. In de vijf van het bedrijf. Intersport Superstory in Uden. Denk jij heel lachen Ik wil ook nog een tracks doorgeven voor die vijf van het bedrijf. Doe dat via 58.nl slash bedrijf. Dat is 58.nl slash bedrijf. Voor uh, de vijf van het bedrijf stuur een taart voor de hele afdeling ook. Intersport Uden heeft één nummer één. En het is eigenlijk een beetje een eendagsvlieg, maar wel een heel goed liedje. George Intwine, dit is Happy. Radio 538. Stars don't shine no more, now since you're gone. Isn't it strange that we can't look back and see just what went wrong? I wanna know now where we are. Should I pretend in little things be?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 It's like I'm drowning without you I know the feeling Cause I've felt this all before I hope you don't feel just like me I hope you don't feel just like me I hope you don't feel just like me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 When you have your dream Will you promise me one thing? Open your eyes Lennox, Dennis, je staat keihard aan bij ons in het magazijn Gezelligheid, man. Ja, leuk. En voor Jack, Alo, Black en In My World tijdens je vijfde werkdag Welke vijfde artiest uh, ga ik je hier laten horen? Ik ben heel benieuwd. Hij zingt al 16-jarige muziek van Michael Jackson. Yeah, too too me, oh, baby, one, yeah. Ja, wie het is hoor je zelf.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 Krijg bij elke 15 euro aan boodschappen een kraskaart. En kras altijd een gratis product. Dus daar wacht je nog op. Ga snel naar de AH-app en kras mee. Lekker Begon jouw dag met ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. 5-3-8. Dennis We De dag begon niet met ruitschade. Wel met fruitschade was een ander verhaal. Alex Horn is hier.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 was te klein, want Madonna had een video gemaakt van Like A Prayer en critici vonden dat helemaal niks. Vooral uit de gelovige hoek vonden dat nogal ja, beledigend eigenlijk. Ex-queen of pop, mogen we wel zeggen. Toch is ze een beetje ontroond door uh, heldinnen als uh, bijvoorbeeld Lady Gaga, Taylor Swift enzovoort. Maar wat een goed liedje dit van Madonna. Je 35 werkdag en Like A Prayer. Dennis, jij ja, je, maakt net uh, mijn grap van die uh, groenten. Uh, dat de groente en fruitwinkel in de brand stond, de de kool stond er dicht bij de witplof en de schade liep in de meloenen. En er was fruitschade. Heb <laughs> je Renzo? Thanks Renzo. Leuk om uh, te horen waar je zit op dit moment. Heb je van uh, kraanmachinist Hans? Prachtig uitzicht over Amsterdam Hans. Sommige artiesten zijn de idolen van artiesten. En ik denk dat voor veel mensen Madonna ook in dat rijtje past. Maar de superster die je nu gaat horen, keek op 16-jarige leeftijd vooral op naar iemand anders, namelijk de King of Pop. Ja, je hoort hier een 16-jarige Bruno Mars. Die in 2001, je zou kunnen zeggen dat hij toen nog veel in zijn mars had, Inmiddels zelf met een hoofdletter. De hoofdletter I natuurlijk. Het I just might, nu bij 58. 538 werkt de hele dag met je mee. De 538 Werkdag. Werkdag, Martin Garrix en Lau voor de woensdag. Door de mad. Ja, toch de periode van het jaar waarin je zeg maar, waarschijnlijk al een keer aan de bel gaat trekken... qua uh, zomerschema en vakantieschema. Wanneer plan je de zomervakantie dit jaar? Als dat gebeurt, zeg dan maar dat hij nog even geduld moet hebben, die werkgever. Want deze en volgende week maak je alleen bij 25 kans op jouw reis naar... Tuzon. de zon, de onze grote cv-ketel tijdens de 25 zomerweken. Dus wil je bijvoorbeeld naar uh, Mallorca, wil je naar Italië... Wil je naar Portugal, wil je chillen op Ibiza... dan zit je geramd bij je vrienden van Radio Cinco Tres Ocho. Waar je dan zegt No Trabajo Mayana in de 58 zomerweken. We hebben een woord weggeplonst als je een opgave hoort... meespelen is winnen bij 58 deze en volgende week... de 58 zomerweken. En zeg je zomer, zeg je Enrique Iglesias... Bailamos. The floor. Nothing is forbidden anymore Don't let the world be outside Don't let a moment go by 538 Werktag. A minute in the morning, got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Many demeanin' of rising up ahead. Something to stay, a reason to make it to the end of the day. I get tired of seeing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 of the morning, with the sun I'll rise up all and I'll try again. Speciaal voor alle ochtendmensen in de house. Sammieu en morning op vijfde jacht. Richting 11 uur. En richting een nieuwe ronde van de vijfde jacht. Beroepenjacht en Esther met het nieuws. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wat heb je voor ons in petto? Ja, misschien weet je toch wel van je studententijd... dat een kamervinder zo lastig was. Het is nu nog lastiger geworden en je hoort zo waarom. En ook hoor je Rondé Bright Eyes binnen nu in een party. Deze week in de bonus... AHA Witte Druiven, pitloos en sabeldruiven, Druiven, 1 per se gratis. Alle Arla Care 450 gram, 1 per se gratis. Alle Knor Wereldgerechten en Maaltijdmixen, ook 1 per se gratis. En alle Ben Jerry's en Magnum Pints, ook 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. luisterde naar de heerlijke cappuccino uit ons McCafe. Kom hem lekker halen, bij McDonald's. Klinkt lekker, hè, die prijsfavorieten van Albert Heijn? Dat is topkwaliteit en altijd laag geprijsd. Zoals AH Mix vervoeren cake voor, voor mijn 99 cent. Eliselot, hey wist jij dat papa een vroegboek is? Nee, waarom boek je nu al? Omdat je bij prijsvrijvakanties vakanties nu de hoogste korting krijgt... tijdens de super vroegboeksale. Dat is fijn, dan houden we dus extra geld op.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 Fans van waanzinnig oh. voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor.